De velden ...met het NOS-journaal. Meer dan 330.000 migranten hebben geen baan, terwijl ze wel kunnen en willen werken. Dat heeft de Adviesraad Migratie uitgezocht. Doordat migranten onnodig thuis zitten, loopt de samenleving verschillende voordelen mis. Migranten kunnen meer verdienen en beter integreren. Werkgevers kunnen personeelstekorten oplossen. En de Nederlandse samenleving zou minder geld kwijt zijn aan uitkeringen voor werklozen. Van de migranten uit Syrië worden de talenten het minst benut. Ruim de helft van die migranten werkt onnodig niet. Ook blijken vrouwen veel vaker thuis te zitten dan mannen. De migranten die wel werken, werken gemiddeld meer uren dan Nederlanders. De politie is tevreden over het verloop van de NAVO-top in Den Haag. Inmiddels zijn alle 45 buitenlandse delegaties terug naar huis. Wel hebben activisten van Extinction Rebellion geprobeerd de A12 in Den Haag te blokkeren... En waren er verspreid over het centrum van de stad kleine demonstraties van andere actiegroepen. In totaal zijn er 200 mensen aangehouden. Door noodweer in Frankrijk zijn zeker twee mensen omgekomen, waaronder een jongen van 12. Hij was met zijn familie in de buurt van een rivier toen een boom op hem viel. Een man kwam om het leven toen hij in het noodweer met zijn kwad op een boom botste. In de hoofdstad Parijs liepen metrostations onder water en stonden straten blank. In Frankrijk is al een week een hittegolf aan de gang met lokaal temperaturen boven de 40 graden. Door een aardverschuiving zijn in Colombia zeker 11 mensen omgekomen. De aardverschuiving ontstond nadat er de afgelopen dagen veel regen is gevallen. Reddingswerkers zoeken onder modder en puin naar overlevenden. Honderden mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. Het weer, vanuit het zuiden trekken buien over het land, soms met onweer. Het kolt af naar 13 tot 19 graden. Ook in de ochtend kunnen buien vallen. Pas in de loop van de middag breekt de zon vaker door. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. I feel so helping. Hey, hey, it's just an instant gut reaction that I get. I know I've never ever felt like this before. I don't know what to do. For me De nieuws uit Zandvoort en omstreden. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van twee uur.